Er is drie uur door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft in Utrecht, Almere en Oosterhout invallen gedaan... in verband met een onderzoek naar mensenhandel. Drie mensen in Utrecht zijn aangehouden. Het onderzoek begon in augustus vorig jaar... en draait om buitenlandse prostituees op het Zandpad in Utrecht. De drie verdachten zouden huisvesting hebben geregeld voor deze vrouwen. Volgens de politie was daarbij sprake van uitbuiting. Ook zouden de drie handelen in drugs... Aan de invallen gisteren deden 120 agenten mee. Er werden zeven auto's, een vuurwapen, geld en administratie in beslag genomen. In Oorschot is een man overleden na een brand in een verzorgingshuis. Het vuur woedde in de kamer van de man van 83. Het was snel onder controle, maar de man raakte wel zwaar gewond. werd overgebracht naar een ziekenhuis en overleed daar later aan zijn verwondingen. De oorzaak van de brand in Oorschot is nog niet bekend.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 In Amerikaanse staat Texas zijn zeker 14 mensen gewond geraakt... bij een steekpartij op het Lone Star Community College... in de buurt van Houston. De verdachte is een student van 21. Hij zou zijn overmeesterd door een medestudent. Twaalf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkele zouden er slecht aan toe zijn. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. Het weer vannacht kan het langs de Noordkust wat regenen. De minima liggen rond de 4 graden. Overdag is het bewolkt. Eerst in het noorden nog wat regen, later ook op andere plaatsen.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 2013 nacht bracht Dries Roelvink een Engelstalig nummer uit. Ja, en besloot de gemeente Amsterdam bovendien om misschien het te gaan afschieten. En is er nog steeds muziek in de studio van Boring Pop. Maar we beginnen dus voor we het over die andere dingen gaan hebben met de bitcoins. Want terwijl het vertrouwen in de euro in sommige landen tot een dieptepunt is gedaald, stijgt de waarde van die... Bitcoin explosief. Ja, ik hoor u inderdaad denken, en Diederik ook al, de bitcoin. Deze digitale munteenheid is aan een flinke opmars bezig. Zo verdubbelde de waarde van de bitcoin in slechts een week. Roland, Roland de Goeie is webmaster bij bitcoinspot.nl. Goedendag, Roland. Goedendacht, heren. De bitcoin. Hij heeft momenteel een waarde van iets meer dan 200 dollar. Dat klopt. Hoe staat dat in verhouding? In verhouding tot wat? Tot, tot dollars, euro's uh, of... Uh, nou ja, waar... Nee, Teun, we gaan het anders okay, zeggen. gaan we het anders zeggen. Wat is een e bitcoin? <laughs> Sorry. Uh, nou, uh, bitcoin, om het heel simpel te begrijpen... kan je het denk ik het beste zien als internetgeld. Uh, bitcoins kan je uitgeven op het internet. Net zoals dat je met euro's en dollars kan doen. Dus je kan ermee mee gokken, je kan ze sparen... je kan er spulletjes mee kopen... je kan ze bewaren tot ze meer geld waard zijn... En uh, met bitcoins kan je geld sturen uh, naar de andere kant van de wereld. Ja. Uh, zo goedkoop als je het wil. Zo anoniem als je het zelf wil. Uh, het gaat van persoon naar persoon. Er komt dus geen bank of financiële instantie bij te kijken. Uh, net zo makkelijk als dat je een e-mailtje verstuurt. En uh, binnen, uh, ja, eigenlijk binnen tien minuutjes is uh, de transactie meestal wel geregeld. Ja, maar kijk, een dollar kan ik uiteindelijk toch op een gegeven moment ook in mijn handen hebben, wat is de fysieke waarde van zo'n bitcoin? Wat is het fysiek? De intrinsieke waarde van een bitcoin is nul. Zelfs als met een dollar als je die op een papiertje zou krijgen. Ja, dan heb je de waarde van papier. Ja. Maar als je, als je wil, kan je een bitcoin-adres ook op een papiertje zetten. en Dan heb je een fysieke bitcoin. Eigenlijk hetzelfde als wat ze met een euro doen. Nee, je hebt het over een bitcoin-adres dat ik op een papiertje kan schrijven. Hoe ziet dat er dan weer uit? Uh, om bitcoins naar elkaar te versturen, heb je een bitcoin adres nodig. Dat is eigenlijk een, een reeks van uh, cijfers, cijfers en letters. En uh, die zou je dus, als je wil, uh, op een papiertje kunnen zetten. En dan kan je het als een soort van waardebom weer gebruiken om je bitcoins later weer in te wisselen. Oh, is vier, het is vier over drie. En ik hoor gewoon net <laughs> dat je net als wij gewoon echt heel erg gefascineerd bent, uh, Roland, door die, die bitcoin. Het heeft toch ook wel een beetje iets van de matrix, niet waar? Van de matrix. Nou ja, het is een film, maar dit is een realiteit. Je ja, maar, uh, maar waar is mijn. Stel, ik koop een Bitcoin. Hè? Het kost me ja. een paar uh, twee tientjes dan iets meer. Um, waar is hij dan? Uh, in, uh, je moet het uh, Bitcoin-netwerk zo zien: het Bitcoin-netwerk is van niemand. Het Bitcoin-netwerk bestaat uit uh, mensen zoals jij en ik, die het gebruiken. Uh -huh. En die door de software te draaien, het Bitcoin-netwerk in stand houden. En in het Bitcoin-netwerk is een uh, soort van gigantisch kasboek aanwezig... alle transacties bijhoudt. Waardoor je dus geen bitcoins dubbel kan uitgeven of ze na kan maken. En in principe be bevinden jouw bitcoins zich op het netwerk. Eigenlijk bij iedereen gelijk. Alleen jij bent de enige die erbij kan... want jij hebt de sleutels naar jouw bitcoins. Roland, eerlijk gezegd voelt het voor mij een beetje... alsof uh, ik geld koop in een, in een game. Uh, volgens mij kon dat in World of Warcraft. En dat soort plaatsen, dat, dan zweeft het ook ergens... En beheer ik het, maar toch iemand anders. Moet ik het daarmee ja, vergelijken? Ja, waar denk je dat jouw euro's zich bevinden als jij uh, zeg maar niet gepint hebt... en net je, je internetbankier hebt afgesloten? Die bevinden zich ook op het internet als nuljes en eentjes. Dat is de realiteit, alleen daar zijn we nog niet helemaal aan gewend. We zijn denk ik heel ouderwets nog met dat idee van ja, papiertjes en eentjes. Maar eigenlijk is de bitcoin niet heel veel anders dan jouw jou, ja, geliefde euro's, zeg maar. Ja. Dat is ook virtueel geld. En hoe kwam jij op het idee om bitcoinspot.nl te starten? Uh, nou ja, sinds 2008 heb ik eigenlijk het financiële gebeuren wel op de voet gevolgd. En ik hoorde een keer een, uh, een podcast op het internet over bitcoins. Uh -huh. En ik had, uh, ik had die zondag toch niks te doen. Dus ik heb meteen een website uh, uit de grond gestampt voor bitcoins gekocht. En ik zag uh, de koers van mijn uh, net gekochte bitcoins binnen twee dagen tot uh, 1 dollar vallen. <laughs> ja, dat was en eigenlijk ben... mijn vraag. Hoeveel heb je er en wanneer heb je ze gekocht? Nou, hoeveel ik er heb, genoeg in ieder geval. Kijk! En ik, en ik heb ze gekocht in juni 2011. Oh, Teun, kun jij rekenen? Uh, uh, ja, ik kan heel goed rekenen. Nee, ja, ik vroeg het aan mijn collega Teun eigenlijk, want ah, de, we sorry. hebben gewoon uh, een rijk man aan de lijn. Ja, nee, dat denk ik zeker. Volgens mij is de, is de waarde een keer of vijf over de kop gegaan sindsdien. Ik, ik was al rijk, ik heb een hele lieve vrouw en kinderen, dus dat maakt niet uit. Maar, uh, zijn ja, die ook ik, al ik aan heb... de bitcoin, de, je, je vrouw en kinderen? Nou, ik denk dat Sonderland wel een beetje over van krijgen. Want ik ben er zo'n beetje de hele dag mee bezig uh, als ik thuis ben. Maar uh, ja, ik heb er een leuk zakcentje mee verdiend. Maar dat mag ook. Ik bedoel, uh, mensen die heel, uh, heel vroeg Apple-aandelen hebben gekocht... dan denk je ook van zo, dat slim dat ze er vroeg bij waren. Ja, waarom niet? Op hoeveel plaatsen kan je ze nu echt op een goede manier uitgeven? Uh, nou, ik heb daar eens even over naast denken toen ik onder de douche stond net. Uh, in, in principe... Uh, op steeds meer plekken, is het antwoord. Ik heb er net nog uh, een mailtje binnengekregen van een baby speciaalzaak die is accepteert. Uh, van een winkel uh, waar je motoronderdelen kan kopen. Je kan nou Aikido-lessen mee betalen, je thermostaat mee kopen. Steeds meer. Ik, Nederland loopt nog wel een beetje achter op het buitenland. Maar je kan ze in principe voornamelijk uitgeven op het internet. Mm -hmm. is in Nederland ook bij een café al. Dus dat begint ook, denk ik, gaat ook langzamer komen. Maar er is bijvoorbeeld ook al een site, een Amerikaanse site... Uh, waar je zeg maar gewoon kan doorgeven wat je wil kopen bij bot.com. En dan kopen zij het voor je. En jij betaalt hun in bitcoins. Dus op die manier heb ik gisteravond uh, een tablet gekocht. Dus in feite kan je al overal met bitcoins betalen. Alleen nu nog even met een busstapje. En als bitcoin-kenner, mijn klein beetje spaargeld dat ik heb... moet ik het morgen uitgeven aan bitcoins, ja of nee? Uh, ik ben geen belegger. Nou, nah, ik ben... Kijk, als je, als je, nee, het is hetzelfde als met de beurs. Uh, als je ergens instapt, moet je nooit meer geld erin doen... Dan je kwijt kan raken. Ja, maar dat is met een fruitautomaat ook al eigenlijk, hè? Ja, precies. Ja. Maar het is geen fruitautomaat, hè. Dat, uh, kijk, fruitautomaat weet je, weet je zeker dat je verliest. Uh, kijk, uh, ja, als, je, als jij uh, graag wat geld in bitcoins wil doen... ja, ik hou je zeker niet tegen. Maar je, je ziet dat de meeste mensen tot nu toe die bitcoins kopen... die kopen er een paar. Ja, het blijft fascinerend. Kijk hoe het gaat. Ja, ontzettend fascinerend eigenlijk. Dankjewel voor je uitleg, Roland de Goeie van ja, bitcoinspot.nl. Dankjewel. U luistert naar nog steeds wakker van Omroep WNL op Radio 1. En dat waarschijnlijk omdat u nog steeds geen oog dicht heeft gedaan. Wij ook niet. Dus laten we met elkaar nog één keer terugkijken... op het nieuws van dinsdag 9 april 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten... waarin we samen met onze muzikale studiogasten... bepalen wat we over een week nog willen weten... Of wat we mogen vergeten. En vandaag is de band Boring Pop de gast uit Rotterdam. U heeft ze al een aantal keer gehoord. En dus doen ook zij mee aan weten of vergeten. Ze zitten alle vier met een microfoon voor de neus. Dus laten we gewoon even voor de stemherkenning even alle vier de namen noemen. Dennis, Ari, Kees, Edwin. Zo, nou deze vier heren uit Rotterdam, uh, Edwin, hebben het nieuws vandaag gevolgd of niet? Mm, tussen de regels door. Tussen, tussen. de bedrijven door, sorry. Nou ja, ik, het, het is wel zo, je kunt het nooit fout doen. Hè? Okay. Maar misschien dat je, het handig is als je inderdaad het nieuws af en toe gevolgd hebt... zodat je het een beetje in perspectief kan plaatsen. Maar we leggen het allemaal hartstikke goed uit. Wij gaan gewoon met z'n allen aan deze tafel, dus dat is in ieder geval met z'n zessen... bepalen wat er wel en niet belangrijk was. En om te beginnen dan natuurlijk bij nummer 1. Gaat de bom vallen? Die vraag houdt de gemoederen de afgelopen dagen flink bezig. Vandaag kwam de derde wereldoorlog weer een beetje dichterbij. Nemen jullie Neem je het serieus als iemand zo praat? Uh, nou ja, ik kan er weinig uh, van maken, maar het is volgens mij wel een uh, aparte situatie nu. Ja, ja. Uh, om het even helemaal uit te leggen. Wij blijven er altijd een beetje om lachen. Maar de woorden van deze Noord-Koreaanse nieuwslezeres. die liegen er niet om. Ze zegt dat alle buitenlanders. die op dit moment in Zuid-Korea zijn. dat land maar beter zo snel mogelijk kunnen verlaten. De VN vindt deze dreigementen onzin. Maar vinden wij dat ook? Moeten we uh, bang, zijn dat, uh, bang zijn voor Noord-Korea? Uh, nou, wie willen. Ari? Moeten we bang zijn voor Noord-Korea? Uh, niet echt bang. Maar, uh, zo, als als die iets... wel? Nou, we moeten een beetje. In de gaten houden wat er gebeurt, denk ik. Ja, maar... Nou, ja, ik denk wel dat de kans wel reëel is dat Noord-Korea iets uh, gaat uithalen. Maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Maar misschien is het wel, werkt het wel verfrissend. <lacht> wat zouden, zouden we verfrissend kunnen doen? Want het ziet er volgens mij nu een beetje uit... dat het toch grof geschud inge ingezet gaat worden. Ja, maar dan uh, kunnen mensen zich weer even ergens anders druk over maken dan om uh, dagelijkse beslommeringen of zo. Een landje van de kaart ja. moet kunnen gebeuren. Oké, okay. ja, is het zo makkelijk? Ja, nou ja, het is toch duidelijk. Deze Rotterdammers zeggen: ah, dit, dit vergeten we gewoon. Dat vergeten ja, Nou, ah, simpel. Me na. Ja, vandaag was ook de dag dat Al van der Rijn herdacht. Precies twee jaar geleden schoot Tristan van der Vlis daar in een winkelcentrum zes mensen dood. De gemeente organiseerde een herdenking. Maar zo'n vijftig slachtoffers kwamen niet opdagen. Zij voelden zich door het rijk tekort gedaan en eisten nog altijd erkenning, excuses en hulp. Burgemeester Eenhoren is het dus niet eens met die kritiek. Ik heb al een aantal keren gezegd dat niemand zonder fouten is. Uh, tegelijkertijd denk ik dat we ons best hebben gedaan... om iemand, iedereen zo goed mogelijk te helpen. Uh, en ja, het, het is misschien vervelend om te zeggen... maar uh, ik herken me echt niet in die kritiek uh, die uh, op deze manier wordt geuit. Ik begrijp wel de emotie die erachter zit... Uh, maar wij blijven doen wat wij nuttig en nodig vinden. Of er ook volgend jaar weer een officiële herdenking is, dat staat nog niet vast. Ja, dat is altijd een beetje pijnlijk natuurlijk. Sowieso natuurlijk voor die slachtoffers. Maar zo'n herdenking, moeten we dat blijven doen, jongens? Dit is natuurlijk een serieuze zaak. Maar ik, ik, ik schrok ervan dat dat al twee jaar geleden was, bijvoorbeeld. Jullie, kunnen jullie de dag nog herinneren, bijvoorbeeld? Ja, wij waren aan het voetballen. Ja. Met z'n vieren. Ja. Nou ja, met ons voetbalteam wel, Met ons voetbalteam. Hoor. Maar... Ik niet, toch? Ik was, niet, ik was oh. met Arnold in ja, de bus. Een van ons... <laughs> uh... Nou, jullie weten het dus nog wel echt precies. Ja, ja, ja. ja, Maar ook omdat een van ons uit het voetbalteam zijn ja. ouders in Alfa aan de Rijn wonen. Dus het, kwam, het kwam heel dichtbij op dat moment. Nou, dat niet, maar tenminste, ja, ik, ik voel dat nooit zo. Maar het was, de wedstrijd was klaar en dan komt dat langs op het nieuws. En dan, oh ja, mijn ouders wonen daar. En dan uh, gaat het er wel over, natuurlijk. Nou, nou, zeg maar inderdaad, dus... twee jaar terug is. Ja, ja het, het was heel lekker weerweek nog. Dus het, het is ja. een ja. vreemd idee dat het twee jaar geleden was. En, maar wat je natuurlijk afvraagt is: um, is dit iets, zeker in het wapendebat en zo, waar je nog terug aan moet denken? Of moet je dit gewoon denken? Nou, jongens, dit vergeten. Dit, die Tristan van der Vlissen naam willen we eigenlijk. Gewoon helemaal niet onthouden. Ja, dat is natuurlijk heel. Uh, zeg maar, voor de normale mensen die er niks mee te maken hebben, die vergeten het heel snel. Uh, voor die 50 mensen bijvoorbeeld die er vandaag niet bij zijn geweest, is het heel ander verhaal natuurlijk. Dus nooit vergeten eigenlijk. Voor hun niet? Nee, gaan we ja. niet vergeten. De financiële wereld ja. is in de ban van de Bitcoin. We komen er toch nog even op terug. De Bitcoin. Um, die werd vandaag op Radio 2 door Jeroen de Boer zo uitgelegd. Nou, het is een virtuele munt, dus er zijn uh, bijvoorbeeld webwinkels die, die bitcoins accepteren. En, zo, en uh, uh, er uh, zijn ook in Amerika bijvoorbeeld bepaalde hotels die het, uh, die het accepteren. Hm. Dus uh, je kunt er inderdaad bepaalde echte transacties mee doen. Maar je, uh, ja, je, moet, je kunt dus of je, je euro's of je dollar's uh, omwisselen... of je kunt uh, uh, meedoen aan het uh, maken van bitcoins. Maar dat is een wat ingewikkelder proces. Edwin, vind je het aantrekkelijk, deze bitcoins? Nee. Waarom niet? Ja, ik uh, heb er geen behoefte aan. Ik, ik snap de meerwaarde er niet zo van. Z zie je het niet, uh, zoals het net ook misschien uitgelegd werd, als een toekomst van het geld, als vervanging voor die, die munten op Cyprus, waar de banken midden tussen zitten? Nee, ik denk dat ze dat beter dat probleem kunnen oplossen dan iets nieuws. Uh. Boring Pop gaat geen geld verdienen de komende jaren aan cd-verkoop via bitcoins. Nee, dus ik begreep dat het soort... zat geld. <laughs> <laughs> ik begreep ook dat het een soort piramidespel eigenlijk uh, dat, dat er ook nog achter zat. Dus op zich is dat wel aantrekkelijk als je er vroeg bij bent. Maar uh... ja, maar dat zijn natuurlijk altijd oplichters, hè, die piramidespel. Ja, en ik heb zo'n soort... vermoeden dat jullie daar veel te nuchter voor zijn. Ja, dat klopt wel. Ja, dus de bitcoin gaan we ook gewoon vergeten. Ja. Juist. Zeker. Yes. Nou jongens, bedankt. Uh, dankzij de heren van Boring Pop zijn we erachter... dat we van dinsdag 9 april gaan onthouden... dat Al van der Rijn de naam Tristan van der Vlis nooit meer zal vergeten. Dat de vakantieman het even niet zo gezellig heeft in Zuid-Korea, dat vergeten we. En dat je met een beetje bits behoorlijk rich kan worden, dat vergeten we ook. Nou, dat is uh, een mooie Streep eronder, van, van al, uh, Klaar gaan wij naar de muziek van Boring Pop, want ze zijn hier niet voor niks. Uh, jongens, hoe heet het derde nummer dat jullie voor ons spelen? Ja, Black Lines. Black Lines van Boring Pop. Ja, zwarte streep zijn jullie er bijna klaar voor. Laatste gitaar gaat om. En dan uh, oh, er moet er nog iets uh, gepakt worden en uh, uh, uh, ingeplucht worden. Maar volgens mij... Uh, oh, het plektrum ja. komt uit de broekzak. Ja. Kijk, uh, nou, dan is Boring Pop er volgens mij nu klaar voor. Ja, zo meteen over het afschieten van het uh, heel veel meer. Maar nu eerst Black Lines. Live in de studio bij Nog Steeds Wakker van Boring Pop. If I were you, I'd take a look Black line ice Black line skies American guys, oh, I would sure You say May he listen Septiel nog. Aan het einde Black Lines van Boring Pop. We zijn blij dat ze er zijn. Ze spelen zometeen nog één nummer. En straks hoort u ook hoe onze hele jonge verslaggever Rens weer wat leert. En ik heb begrepen dat het dit keer iets met zijn tanden te maken heeft. De kuststroken van uh, Noord-Holland wordt al maanden gedomineerd... door nieuws over de damherten in de Duinen. RTV Noord-Holland en het Haarlem's Dagblad... spreken over het afschieten van herten in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Of dat echt zo is, dat weet ecoloog Leo van Breukelen. Goedenacht. Uh, hebben deze Noord-Hollandse media het bij het juiste eind? En gaat de gemeente Amsterdam harten, herten laten afschieten? Uh, ze hebben het op dit moment niet bij het juiste eind. Uh, waar sprake van is, is dat de provincies Noord- en Zuid-Holland... Uh, in 2011 een beheerplan hebben geschreven... om overlast van damherten in de regio tegen te gaan. Wat, en dat plan wat, gaat uit van ingrijpen in die populatie... Uh -huh. en ook van afschot van herten op de wegen en de landbouwgronden... En de gemeenteraad van Amsterdam, eigenaar van de Amsterdamse waterleiding Duinen, heeft in 2011 besloten om mee te werken aan de uitvoering van dat plan, maar onder één belangrijke voorwaarde: De gemeenteraad die wil namelijk dat eerst bekeken wordt of het plaatsen van een hoog hek om uh, haar gebied niet voldoende is om die overlast uh, te bestrijden. Mm -hmm, dus dat plan dat gaan ze voorlopig nog niet door voor u, is dus, wat, wat ik u eigenlijk al zeggen. Uh, nee, zover uh, is het nog niet. Maar het plan om in te grijpen, dat bestaat wel. Dat is dus een plan van de provincies Noord- en Zuid-Holland samen. Mm -hmm. En uh, nou, wij hebben eerst uh, een hoog hek geplaatst... op verzoek van de uh, gemeenteraad van Amsterdam... om te kijken of dat helpt tegen de overlast. En uh, de aanwijzing die daar wij daarvoor hebben... blijkt dat dat hek inderdaad heel goed helpt... tegen overlast in de regio. En we hebben daar ook over uh, gerapporteerd de, de, wet, de verantwoordelijke wethouder informeert dan uh, gemeentebestuur over de, wat de bevindingen ja, zijn. Want ik neem aan dat u als ecoloog toch gewoon uh, de adviseursfunctie heeft ook bij de wethouder bijvoorbeeld en dat ze uiteindelijk naar u zullen gaan luisteren toch? Nou wij uh, rapporteren over de gevolgen en uiteindelijk neemt de politiek van Amsterdam een besluit wat ze precies willen. Uh -huh. En in een van de van de laatste rapportages hebben we dus uh, geschreven dat het hek goed helpt tegen de overlast maar dat we nu allerlei aanwijzingen krijgen voor schade aan de natuur... in de Daangebieden zelf, door de Damherten. En daar ja. is de gemeentebestuur een beetje van geschrokken. Die vraagt nu meer opheldering. Nou, dat is weer de aanleiding voor gaat het, de... gaat het dan over dat woord graasdruk, dat ik overal tegenkom? Dat daar zal ongetwijfeld het woord graasdruk bij gebruikt worden, ja. Wat is dat precies? Nou, ik, daar wordt mij bedoeld dat... Uh, de, het grazen van de herten, dat, ja, dat er te veel gegraat wordt door de herten... of dat er te veel herten zouden zijn voor uh, de natuur in de gebieden zelf. Mm -hmm. Oké, okay, en gemeentes als Zandvoort en Bloemendaal die hebben er toch het meeste last van? Waar bemoeit Amsterdam zich eigenlijk mee? Nou, Amsterdam is uh, eigenaar van een heel groot uh, gedeelte van de duinen. Van de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Een gebied dat uh, de gemeente Amsterdam gebruikt voor de bereiding van drinkwater uh, voor de stad Amsterdam. En, en leeft dit onderwerp nou ook erg in de gebieden rondom de Amsterdamse waterleiding Duinen? Nou, dat leeft zeker. Het, uh, de damherten die leven in, in heel Zuid-Kennemerland en uh, in de Bollenstreek van Zuid-Holland. En uh, het onderwerp leeft al een, sinds een aantal jaren nou, zeker. Dat die herten daar leven, dat geloof ik inderdaad wel. Maar er wordt ook inderdaad uh, bij wijze van spreken in de supermarkt en uh, in de bakkerij over gepraat over dit onderwerp? Ja, zeker. Dat klopt, ja. Ja. En de automobilisten, die hebben er nog, nog niet al te veel last van, toch? Nou ja, dat is dus een, uh, een poosje geweest dat we het Damherd ook steeds vaker op de wegen werden gezien. En dat er ook steeds vaker aanrijdingen plaatsvonden. Uh, dus nou ja, dat was uiteindelijk aanleiding voor de provincie om dat beheerplan te laten schrijven. En ja. met de bedoeling om in te gaan grijpen. Maar laten... mochten luisteraars op dit moment ergens door die duingebieden rijden? Het is natuurlijk vijf voor half vier, dus... Uh... Midden in de nacht. Moeten ze tot groot licht voeren en uitkijken? Of uh, denkt u dat dat voor mij valt? Nee, ze moeten zeker uitkijken en ook echt uh, zich aan de aangegeven snelheid houden. Want uh, anders is het echt een gevaarlijke situatie. Nou, voorzichtig aandoen dus. Uh, bedankt Leo van Breukelen, ecoloog bij Waternet. Succes en een goede nacht. Prima, u hetzelfde. Goedendag. Diederik, hoe vaak poes jij je tanden per dag? Uh, twee keer. Gewoon s ochtends, s avonds. En uh, ik doe het tegenwoordig niet meer met een uh, elektronische... Uh, omdat ik geen zin heb om dat ding op te laden. Dus dat hoort eigenlijk toch zo'n dokje bij. Dus er is, is zo'n dokje zijn. bij, maar ik heb geen, uh, geen stekker uh, daarvoor in de badkamer. First world problems, Steun. Ik begrijp het helemaal. Onze 17-jarige verslaggever Rens Gooseling... gaat elke week voor ons op pad om iets te leren. Deze week, stuurde hij zijn, zijn, deze week stuurde zijn moeder hem naar de tandarts om te leren tanden poetsen. Jawel, hij doet het schijnbaar toch niet helemaal goed. Want we doen het allemaal. Alleen, hoe moet je het eigenlijk doen als je het goed wilt doen? Ja, je moet elke dag moet je minstens twee minuten je tanden poetsen. Wensen. Ja, secuur en nauwkeurig en alle plaatsen goed raken. Het systeem erin aanbrengen. Wat de meeste mensen doen is met de borstel een beetje heen en weer rammelen door die mond. Dat moet je niet doen, hè. je moet goed systematisch poetsen. Laten we bij het begin beginnen, want uh, ik heb net bij de McDonald's gegeten... en ik heb mijn tanden nog niet gepoetst. Ik heb hier in een plastic zakje uh, mijn tandenborstel en een staan meegenomen. Zijn die nou nog heel erg belangrijk? ja niet al te grote tandenborstel, een niet al te harde tandenborstel en een tandpasta maakt in principe niet zo vreselijk veel uit als er maar vloeier in zit. poetsen is het belangrijkste. de pasta is uh, aanzienlijk minder belangrijk dan uh, de reclamemakers het vaak willen doen voorkomen. dus degene die het ding vast heeft, dat is de, de belangrijkste factor in het hele verhaal. Uh, of dat nou elektrisch gebeurt of handmatig, dat maakt in principe niet zoveel uit. de elektrische tandenborstel maakt wat meer Borstelbewegingen, daar ben je wat sneller mee klaar. Uh, maar nauwkeurig en secuur poetsen, elektrisch of met de hand. Komt u nou vaak mensen tegen die hier bij u in de stoel komen zitten... want u bent tandarts, waarvan u denkt, u kan gewoon geen tanden poetsen? En bij sommige mensen heb je echt het idee dat ze met de achterkant van de borstel poetsen. Uh, ook al vertellen ze honderd keer hoe het moet, dan uh, nog uh, doen ze het niet goed. Het, uh, voor meerdere mensen is het denk ik niet zo heel erg belangrijk... Ze, uh, Rommel er maar wat aan. De meeste mensen vinden het eens duur. Nou, dat heb je zelf in de hand. Oké, okay, nou ja, ik heb uh, dus mijn tandenborstel bij me. Uh, Pak het heel even eruit. Uh. Dit zijn ze dus. Uh, waar beginnen we mee? Nou, je doet een beetje pasta op die borstel. Je je mag wacht de borstel even. Niet nat. Niet nat maken? Uh, nee, dat moet je niet doen, want die, uh, dat schuurmiddel het is net als met die jif. Als je met die jef je jif je fornuis schoonmaakt en je hoort er alleen maar water bij. Dan verdun je de rommel en dan, dan werkt het niet meer zo goed, hè? Oké, okay, wacht. Ik ga het er even op doen. En hoeveel? Centimeter ongeveer. Oké, okay, het zit op mijn borstel. En nu? En dan laat je de... Uh, dan begin je bijvoorbeeld uh, aan de binnenkant van je ondertanden. laat je de haren naar het tandvlies toe wijzen. Een beetje schuin naar je tandvlies toe. Dus uh, zo? Ja. En dan goed uh, heen en weer bewegen. En dan breng je bijvoorbeeld achterin. Uh, ik zie al dat je het niet goed doet. Je rommelt een beetje van links naar rechts. Je moet één kant beginnen, Binnen, binnenkant, ja. en dan put je eerst een paar keer heen en weer. Dan schuif je de borstel een klein stukje op. poets je daar weer een stukje heen en weer, en daar weer een klein stukje op schuiven. Op die manier de hele binnenkant, enzovoort. Is dit alles? Dat is alles. En natuurlijk, je moet iets tussen het een keer zijn gebruiken. hè. Hoe bedoel je? Vlos uh, of een uh, tandenstokertje, of een raretje. Uh, anders is het net alsof je de auto aan één kant wast, uh. De binnenkant en de buitenkant, en ertussenin, niks. Maar ertussenin moet je ook uh, de zaak schoonhouden. houden. Heb je misschien uh, wat water? Wacht even hoor. Zo, dus. Het is uh, veel makkelijker dan ik eigenlijk had verwacht. Ja, het is, niet, het is niet moeilijk. Drie keer per dag? Twee keer per dag is voldoende. En één keer per dag iets tussen tanden en kiezingen gebruiken. Wat ik nog wel eens heb, dat mijn tandvlees gaat bloeden. Wat doe ik dan fout? Dan doe je niks fout. Dat bloeden is een teken van ontsteking. Dus als het niet goed schoongehouden wordt, dan bloedt het. Als je snee in je hand hebt en er zit rommel in, dan ga je dat schoonmaken. En dan doet het zeer en het bloedt. En bij de tandvlees is dat exact hetzelfde. Dus dat bloedt als het, als het niet goed in orde is. En dan ga je stokeren als je dat af en toe maar een keer doet. En dan bloedt het. En natuurlijk ligt onze Rens grozeling. volgende week weer iets nieuws uh, in. Nog steeds wakker wat dat is, houden we nog even geheim... want het is uh, uh, precies half vier en dat betekent het Nieuwsminuutje. Het Nieuwsminuutje. Met Annette Schut. Lekker naakt op een station rondbanjeren. Daar had een dikke man in Den Helder gisterochtend zin in. Hij stapte poedelnaakt de trein uit... en liep vervolgens op zijn gemak het stationsgebouw in. Eenmaal buiten bleef hij ook nog een half uur staan... totdat hij door de politie werd meegenomen. Heb je hem gezien? Op een foto. Ja, ik ook. Ja. Ja, ik baal dat ik baal niet in een helder was. Ja, ja, ik kan termen. me voorstellen dat, uh, dat de vrouwtjes ervan genoten hebben. Een attractie, zeker, zeker weten. weten. Inwoners van de Zeeuwse gemeente Veren brengen het meeste afval naar de milieustraat. Dat blijkt uit onderzoek van WeCycle. In de hele provincie Zeeland werd gemiddeld 7,8 kilo per inwoner afval ingeleverd. Het landelijke gemiddelde is 4,8 kilo. Hoe het komt dat Zeeuwen zoveel afval produceren, is niet duidelijk. En volgens UNICEF zijn Nederlandse kinderen het gelukkigst. In de 29 meest ontwikkelde landen deed UNICEF onderzoek naar onder andere materiële rijkdom, gezondheid en veiligheid. Na Nederland volgen de Scandinavische landen en IJsland. De Verenigde Staten, Litouwen, Letland en Roemenië sluiten de lijst. En tot zover. Het nieuwsminuotje. Bij nog steeds wakker op Radio 1. Toch een soort nationaal slaapfeestje, pyjamafeestje. Elke, elke dinsdag op woensdagnacht. Want wij blijven met u wakker. En dan gaat het net zoals bij een, uh, bij een slaapfeestje. Dan zeg je elke keer: ja, ik ga slapen. Ik ga toch slapen. Maar dan blijf je nog even luisteren, want is er nog iets leuks. Ja, zo gaat het gewoon. Met het komende half uur veel muziek. Alhoewel ja muziek. Uh, Zometeen natuurlijk wel boring pop, maar ook. Dries Roelvink. Ja, hij gaat in het Engels en hij gaat ook nog eens serieus muziek maken. Nu eerst, de band die vandaag bekend maakte ook een nieuwe EP te gaan maken. Jawel, Fleetwood Mac. Dit is Dreams... getwijfeld over je kaartjes voor het Tiggerdome? Ja. 18 oktober of zo. De, De, het was nog later kost of kat en kogel. <laughs> ja. En uh, ik heb is getwijfeld you? inderdaad. Maar uh, toen werd ik gebeld door mijn moeder. Uh, die had het bij DVD gezien. En dan, dan, ja, dan is bij mij toch... Dan denk ik, nu wil het platenlabel blijkbaar wel heel erg graag dat ik ga. En dat Rumors nog meer verkocht wordt. En dan ben ik toch zo recalcitrant dat ik denk, nee. Nou, nou, dan ga ik niet. Mijn meer. moeder belde en ik ga wel. Oké, okay, jij gaat wel? Ja, ga nou, wel. Okay. Nou, het is niet zo dat ik zeg, ik vind Stevie niks. Maar het, nee, ik zou toch niet gaan. Uh, Dries Hoefink kwam vandaag met een verrassend nieuw nummer. Ja, <laughs> heel wat anders. Ja, Hoewel we hem natuurlijk allemaal kennen van lekkere Nederlandstalige meezingers, gooit Dries het nu over een hele andere boeg. Hij gaat zich nu op, jawel, Power Ballads richten. De nieuwe stijl van Dries komt waarschijnlijk als een verrassing voor veel fans. Maar Dries is zijn carrière zelfs begonnen met Engelstalige nummers. Dries, goeie nacht. Hi, goeie nacht. Ja, inderdaad. I know, je nieuwe plaat uh, is in het Engels. Voelt het een beetje als thuiskomen voor jou? Ja inderdaad, ik moest wel even denken aan, uh... ja het is alweer dertig jaar geleden dat ik voor het eerst eens een keer een microfoon in mijn handen uh, nam. En dat kwam toch vooral omdat ik thuis altijd luisterde naar muziek van uh, Tom Jones, Engelbert Humperding, Andy Williams, Frank Sinatra, noem ze maar op. Al die mensen die werden bij ons thuis uh, veel gedraaid, dus daar groei je mee op en uh, dat was ook uh, het eerste wat ik probeerde te zingen toen. Laten we er vooral voordat we verder praten ook even naar luisteren hoe jouw uh, nieuwe single I Know klinkt. Ja, hij begint heel rustig hoor. Ja, eigenlijk ja. blijft is, hij ook heel rustig. Het maar. Het is wel hij, zwoel. Hij, nu, nu zingt er ie ook nog niet. Wat komt er volgens mij nu wel aan? En dat is inderdaad wel dat Frank Sinatra-geluid, die crooners. <lacht> uh, daar komt hij volgens mij, ja, ja. I know what it means to be alive. In the je zei net dat het 30 jaar geleden was, uh, voordat je uh, voor het laatst in het Engels uh, hebt gezongen. Waarom is 2013 dan het moment om dat toch weer eens op te pakken? Nou, er is tussendoor ook nog een moment geweest. Dat was uh, zo rond 95, 96. Toen had ik al wat uh, bescheiden het in het Nederlands uh, op mijn naam staan. Maar ja, het bloed kruipt toch wat niet gaan kan. En toen heb ik een keer een album opgenomen met verschillende mensen van het Metropole, in 1995, met veertien van dit soort stukken. Ja, en wat merkte ik nou meteen, dat uh, de zalen waar ik optrad, uh, de feestenten, de cafés, de ja, was ik niet, uh, dat ik dat repertoire daar gewoon niet aan de man gebracht kreeg. Dus dan, ja, dan, dan blijf je dus uh, twijfelen van, wat zal ik nou, hè? Maar betekent dat dat je nu uh, muziek maakt en dat, je, dat het je niet zoveel uitmaakt wie ernaar gaat luisteren? Of hoeveel mensen ernaar gaan luisteren? Nou, ik zit natuurlijk in een, in een circuit Aha. al heel lang. En uh, overal waar ik optreed, uh, verwacht mensen al langzamerhand toch ook een. Uh, Zo'n optreden duurt vaak 40 minuutjes. Een stukje feest. Uh, da daar huurt men mij voor in. Als ik dan allemaal met die mooie ballads kom, ja. ja, dan wordt dat uh, lastig. En ik moet ook nog eens een keer uh, mijn brood verdienen, nog steeds met zingen. Dus. Daarom vond ik het grappig dat uh, een relatie van mij, misschien een, uh, noem, het, noem het een, een, een sponsor, ja. uh, een paar maanden geleden tegen mij zei. Ik vond dat album zo mooi toen. Doe mij nou eens een plezier, stap nou eens de studio in met een aantal goede muzikanten. En maak weer eens zo'n album. Ja, dat ging ik wel uh, graag doen weer, ja. Dus ja het natuurlijk. Een, maar dit niet als dit is... een omswitch switch van uh, en nou uh, wordt dit mijn uh, repertoire, maar wel een zijstap. Maar toen wij hem voorbij hoorden komen, uh, uh, ik in ieder geval dacht meteen Lee Towers. En uh, die vult er toch ook wel behoorlijke zalen mee, Dries? Ja, inderdaad. Maar die heeft toch ook uh, wat up-tempo nummers gehad. En meeslepelende meer muziek, niet een hele easy listening. Hè? Als ik aan Never Walk Alone denk en I Can See Clearly Now, dat heeft nog iets voor, uh, voor de massa. Mm -hmm. En uh, nou, dit liedje bijvoorbeeld, I Know. Ja, daar moet je echt eens voor gaan zitten bij de open haard. Of misschien in de auto in een lange rit. Dan, uh, en dan moet je er ook van houden. Van die manier van zingen. Hè? Dat is van het laatste in mijn stembereik dan tot, uh, tot de hoogste noot. Uh -huh. En die gebruik ik normaal niet. En dat was wel verbazend vandaag. Uh, doordat mijn clipje ook op uh, telegraaf.nl kwam, kreeg ik natuurlijk veel reacties. En hoe waren uh, die reacties? Ja, wel uh, verrassend. En uh, ja, goed. En eigenlijk van. Uh, want doe je dit niet meer? Want nu hoor ik eigenlijk uh, sinds lange tijd weer... dat je ook uh, nou, echt wel kan zingen of zo. Uh -huh. En uh, het, het is niet de, de eerste verrassing waarmee je ons uh, uh, hebt laten schrikken. Z zit er nog meer aan te komen in die zin? <laughs> nou, er komt dus een album met veertien van uh, dit soort liedjes. En daar heb ik er tien van opgenomen. Uh -huh. En dit is nou de eerste... Dat vonden wij een mooie. En, en toen dacht ik, laat ik hier nou eens een clipje bij maken. En dat is een keer online zetten. En dan eens kijken wat er gebeurt. Het was voor mij een soort uh, testcase. En, en, en ga je aan, naar aanleiding daarvan die laatste vier nummers dan nog uh, anders aanpakken? Als dit dan nou geen succes is, wordt het dan iets anders, die laatste vier? Nee, de, de, de liedjes die ik uitgezocht heb, die, die staan wel vast. En dat album, hè, dat maak ik dus eigenlijk in opdracht van iemand. Ja, en nou zegt er ook nog een platenlabel van... Uh, ik wil dat eigenlijk gaan doen, dus opeens komt er nou wat meer belangstelling voor, maar ach weet je wat, zaterdagavond sta ik uh, weer in een sporthal daar in het mooie Heemskerk. <laughs> en dan, uh, dan komt dit repertoire niet naar boven weer. Nee, nee. Maar, maar Dries, uh, is het niet zo dat je met bijvoorbeeld een cover van een van de artiesten die je aan het begin uh, noemde, uh, dat je daarmee misschien dan toch de handjes op elkaar kan krijgen? Staat er niet een cover op het album? Ja. Het is natuurlijk zo dat uh, er zijn ook van die, van die nummers, uh, wat bijvoorbeeld een liedje is wat ik jaren gedaan heb, dat was Delilah van Tom Jones. Nou, nou. dat is natuurlijk inderdaad wel een, uh, hè, dat, dat pakken ze dan in de feestent ook nog mee. Kijk. Ja, dan huh? zoek je er tussen weg. Het is niet zo gek wat jij denkt. Ja, Dries, maar uh, hoe ging die ook weer? <laughs> nou, my, my, my, Delilah. Dat, ik kan mij <laughs> nog onthouden ook, ja. Nou, in de nachtelijke uurtjes had ik verwacht dat je nog even uit zou halen, maar vooruit ja, uh, het maar is laat. Ja, dan luid. wordt iedereen wakker hier omheen. me heen. Oké. Dankjewel Dries en uh, succes met uh, de komst van het nieuwe album. En uh, leuk dat je ons weer verrast hebt. Fijne nacht nog. Zometeen uh, in uh, Nog Steeds Wakker. Het laatste nummer van Boring Pop. En natuurlijk praten we nog even met de jongens ja. in de studio. Want waarom heeft Dennis, de drummer, een zonnebril op? Ja, iets met z'n oog. Maar wat? daar moeten we nog achter zien te komen. Wat het je hoort is. het zo meteen. Uh, mocht je nou niet de kans hebben gehad om uh, naar de televisie te kijken gisteravond... dan is dat niet zo'n groot probleem. Want er is één iemand die eigenlijk alle schermen heeft gevolgd. Ze uh, heet Annette Schut. Ze zit tegenover mij. En ze heeft uh, het mediaoverzicht voor ons. Dat klopt. En ik heb genoten van twee conflicten. Leedvermaak televisie, daar ik, waar ik gewoon erg van hou. Als eerste een conflict in Amsterdam. Een onwaarschijnlijk conflict, wat eigenlijk al uitgevochten is... Binnenkort gaat het befaamde transformatorhuisje op het Johnny Jordaanplein in Amsterdam tegen de vlakte De gemeente heeft andere plannen voor het plein Hannie Pastor kent Johnny Jordaan nog van vroeger En heeft zichzelf benoemd tot beheerder van het plein Hanny zal vechten voor zijn huisje ja, en Hannie Pastor wordt dus gevolgd in deze aflevering van Man bij het Hond. Hij kent Johnny Jordaan nog van vroeger en vindt het dus heel erg dat dit stukje cultuur moet verdwijnen. Waar ik geboren ben, daar wil ik sterven, die fijne Jordaan. Ja, heel erg is het dus, want hij wil daar sterven in dat huisje, maar dat kan niet. Omdat het dus gesloopt gaat worden en hij moet er zelfs een beetje van huilen. Het is van Amsterdam. Laat zo als het is, blijf met je handen ervan af. Hij is voor ons, het is voor ons, Johnny is voor ons. En dan moet het huisje weg, dat is, niet, dat is onbegrijpelijk. Ja, een vervelende situatie. Maar het staat ook wel een beetje in de weg, toch, dat huisje? In de weg? Ja. Het, het, het is een aanblik. Ja, het is gewoon zielig, dus voor wie tijd heeft, ga snel nog maar eens kijken daar in de Jordaan. Dan nog wat smeuigere televisie, de Rijdende Rechter, drama op en top. En ook deze week een ontzettend groot, meeslepend en belangrijk probleem. In Maasbommel is een enorme ruzie ontstaan over een heg van coniferen. De familie Rijnen zegt dat de buren hun heg volledig hebben verknipt. De familie Boerakker vindt de heg veel te hoog en zij zeggen de heg moet weg. Ja, de heg moet weg of mag de heg blijven. Dat is het probleem van vanavond in Maasbommel bij ons Een probleem dat al ontzettend uit de hand is gelopen. Beide families leven op voet van oorlog. Er wordt niet meer met elkaar gesproken. Laat staan dat ze op elkaars grondgebied mogen komen om de heg te snoeien. Ja, en dat is problematisch. Want familie A wil dus dat de heg gesnoeid wordt. Familie B zegt, oké, okay, ik ga de heg snoeien. Zegt familie A, ja, dat mag wel... maar ik wil niet dat je aan onze kant van het grasveld gaat staan. Nou ja, kortom, familie A spoort niet helemaal. En familie B zit wat mij betreft met gestoorde buren. Best lastig. U hoort familie A. Op het moment dat ze hier mogen... Dan kun je bij ze op de keukentafel zitten scheiden. Maar op het moment dat ze je niet mogen, komt het ook nooit meer. Nee, en dat komt het ook niet als je gestoorde buren hebt. En het zielige is, zelfs de vrouw van de lastige meneer van familie A... is de dupe van haar bezopen echtgenoot. Hé, hé, nu doen! Schuil uit. Bro, ga de nee, nee, nee, nou, nee, nee, nee, nee, nee. door hè? Uh, los. Los. je nee, nee. Nee, nee, wordt niet gefilmd hier. Want... Dan wordt niet gevelmd. Dus jij uit. Ja, ze moet haar man helemaal tot de orde roepen. Want je hoorde het ook. Hij, hij gooit met water naar de cameramensen... en slaat met zijn wandelstok op tafel. En dan komt de uitspraak. En dan kun je alleen maar hopen dat de gestoorde man gestoord wordt verklaard. En dat de heg gewoon de heg mag blijven. Gesnoeid mag worden en mag blijven staan. Maar daar is de wet. En het recht past zich dan aan aan de werkelijke situatie. En dat betekent dat De Haag, die er pas sinds 2000 staat inderdaad weg moet. Hè, want verplaatsen is geen optie, daar was u het over eens. Ja, en dat vind ik zielig. Want dan nou moeten de heggen weg. En moeten de vriendelijke mensen altijd naar hun gestoorde buren kijken. En op deze manier, daarom heeft de rechter dit besloten... hoeft er niks meer gesnoeid te worden. Partijen kunnen en moeten elkaar voortaan negeren. En als dat allemaal niet lukt... dan is er nog de optie van het plaatsen van een schutting. Want daar heeft Reine wel recht op. Nou, ik zeg knallen met die schutting. Of gewoon verhuizen. Wat er allemaal gebeurt daar in het land van Maas en Waal? Want daar is het dus uiteindelijk, hè? Maas, blommel, bij ons, bij ons. Ik zal het nooit meer vergeten. Je bent dus, het uh, even opgezocht. Ja, nou ja, ik wilde toch even weten Je wat het ligt. Ja, gewoon even van gewest tot gewest. Het is uh, 14 voor vier, zo meteen hoort u wat er gebeurd is in de kantlijn van de dag. Maar eerst gaan we praten met de band die bij ons te gast is geweest. En Boring. nog steeds te gast is zelfs. Jazeker, ze staan vlak voor hun laatste nummer. We hebben weer nog even tijd om met ze te praten en dat doen we altijd met liefde. Heer en wie wil mij uitleggen wat het verschil is tussen muzikaliteit en verstand hebben van muziek Arie, Ari, vertel. Nee, uh... shit, ik weet er niet meer wat Je we weet er ook weer over gezegd. Ja, jullie <laughs> hebben daar volgens mij een vrij aardig betoog over geschreven. Ja, maar dat betoog. Uh... Oh shit. Ja, nee. Ik weet er niks van. Nee, tuurlijk. <laughs> hebben jullie meer musicaliteit of meer verstand van muziek? Uh, allebei niet echt eigenlijk. Nou, we doen gewoon. Nou, uh... ja, we doen eigenlijk. We maken eigenlijk muziek. Zonder dat we er echt over nadenken waarom we het maken en op welke manier we het maken. En hoe we het beter kunnen maken en of het überhaupt goed is. En uh, ja, dus is, het is eigenlijk muziek met heel weinig uh, zelfreflectie, denk ik. Nou, maar zou je jullie wel als muzikanten bestempelen dan? Uh, ja, 50-50. Wel als een ik, band. Er wordt, <laughs> ja. er wordt nog niet volledig geleefd van de muziek dan? Mm, uh, niet, nee, niet door iedereen. Niet door iedereen? Nee, door, nou helemaal door door niet. Maar ik, uh, nee. Nou ja, ik weet niet. Ik leef van bitcoins. Oh ja. Ja. <laughs> Dat kan ik heel goed. Nou, maken. maar jullie zijn 28. Wat doen jullie verder dan? Zo de hele dag? Nou, ik sta morgenochtend om kwart over acht gewoon weer voor de klas. Kijk, wat doe je? Geef je voor les? Ik geef wiskunde. Lekker wiskunde-sommetjes weer uitleggen. Kan je daar iets mee in de muziek met, met je wiskunde-achtergrond? Ja, het schijnt: uh, muziek schijnt best wel wiskundig te zijn, maar dat heb ik nog nooit zo ontdekt. Maar... We hebben er één liedje over gemaakt toch? Jawel. Het, dat we, je kan de liedjes overschrijven. Ja, hebben we die gespeeld, toch? Ja, die hebben we gehad. Ja. Nathan's Rotation, die ging over een vraag. waar een leerling niet uitkwam, die die aan een uh, wiskundendocent gestuurd had. Die kwam er ook naar, dus die had het naar mij doorgestuurd. Toen heb ik het naar Arie doorgestuurd en die heeft er een liedje van gemaakt. Nou, en onze technicus kan ik me herinneren... er stond daar een volle bak op te dansen. Dus je hebt er in ieder geval één uh, fan bij. Hier achter het glas zagen we iemand helemaal uit zijn dak gaan op dat liedje. <lacht> Joop, ja, dat deed, was alvast <lacht> geslaagd. Joop, en nu maar het dat is... deed hij ook bij ons in de Jordaan. Dus dat uh, <lacht> ja, is waar. Ja, niet zo ja, ja, Dat is waar. En, en nu we het uh, toch staan zo even over die uh, verdere dagbestedingen hebben... moet ik het nog even vragen. We hebben het helemaal aan het begin van de uitzending al gezegd. Dennis, waarom heb je de hele tijd een zondebilde op? Ja, omdat uh, ik heb een beetje last van uh, licht. Omdat ik... Uh, ik had wat metaalsplinters in mijn ogen en die zijn verwijderd. Maar dat, dat is ook ik... tijdens het werken gebeurd? Ja, ik had eigenlijk, uh, was ik iets aan het slijpen, zeg maar metaal met een slijptol. En toen had ik mijn, ik had mijn brilletje uitgeleed aan Conjo. En die had ermee geverfd. En toen was er allemaal verf op dat brilletje gevallen. Dus ik had het brilletje half op tijdens het slijpen. Dus tijdens het slijpen waren allemaal uh, splinters in mijn ogen. Just. En die had ik een Dennis... dag laten zitten. Ja, Ze is, echt... is eigenlijk fietsendief. Nee, ik nou ja, nee. was een barretje ah, in elkaar aan het zetten. Het was geen ja, haven, het was geen haven. Ja, ja, dat ja, gaat makkelijker. <laughs> ja, gaan we het aan de andere okay. kant sturen weer, ja, dat is ja, wel ja, tijd, wel. He? Okay. Ja. Het is de tijd voor Boring Pop. Eh, ik krijg de kans voor hun laatste nummer inderdaad, zo meteen eh, nog... Ja, wat de, al, de kans, we laten schuim. ze hem gewoon afspelen hoor, het is niet dat we... Jongens, neem lekker de tijd, zou ik zeggen. En dan zometeen horen we wat er gebeurde in de kantlijn van de dag, maar eerst Consolation Song. Ja, het is een liedje dat troost moet bieden. Aan uh, dikke naakte mannen. Dikke naakte mannen. <laughs> op het station. Nou, we zullen we gaan, gaan zien of we dat gaan doen. doen. Ja. Moet je ook stemmen, Dennis? Ja, niet precies. Ja. Wie begint er ook weer? Jij, Dennis? Oh ja, met vier, ja, vier tikken. Move my feet and I shake the land. Mention me, then I rub my hands. Big companies, they'll understand. Other boys all over town, so to the coin and frown. Hey, look at it now, how did they mock so many pounds? I am a little sad, please cheer me up. I am a little fat boy I am a little sad But even wheels go to the beach. So happy days are within reach. And I might devour each and every day that I am down. Or I leave the town. Better and happy and always around. I am a little sad, please cheer me up. I am a little fat boy. Lift me up. And though I'm fat, why don't you lift me? Swing me all around. Embrace my kilos and suspend <laughs> Mogen we eindelijk klappen, want ja, anders lijkt het ook alsof we het helemaal niet leuk vonden. Constellation Song. Ze waren hier. Boring Pop. Daar ging het deze uitzending over. Het ging natuurlijk ook over die bitcoins. Dat was allemaal het nieuws van deze dag. Maar er is veel nieuws dat de voorpagina's niet haalt. Nieuws uit de kantlijn van de dag. Zo heeft een van de vrolijkste evenementen in Amsterdam... de Hartjesdagen. Moeite om de begroting rond te krijgen... en om de financiën toch op orde te krijgen... wil de organisatie gaan crowdfunden. Mensen moeten dan van tevoren een donatie doen... om de Hartjesdagen mogelijk te maken. De stichting Hartjesdag organiseert die Hartjesdagen. En voorzitter daarvan is Diana van Laag. Goedenacht. Goedenacht. Wil je mij toch nog even uitleggen wat de Hartjesdagen zijn? De Hartjesdagen... is een heel oud feest. Middeleeuws. Um, oorspronkelijk uh, ging het erom... dat uh, het gewone volk mocht jagen... in de landerijen... van, uh, uh, van de welgestelde wereld. En dan mochten ze wat... geschoten hadden meenemen. En dat werd dan op straat geroosterd. En daar was natuurlijk drank bij. En omdat dat een feestje was... mocht je verkleden En... Mensen in die tijd hadden natuurlijk geen geld voor kostuums. Dus um, mannen die deden een jurk aan van een vrouw. En omgekeerd uh, deden die vrouwen de grote schoenen aan en tekenden een snorretje. En dan hadden ze reuzelol. Dat was het. En hoe komt het nu dat jullie moeilijk hebben, moeite hebben om de financiën rond te krijgen? Nou ja, het heeft uh, een beetje te maken met... Uh, het, het is maar relatief klein, hè, de Zee Dijk. En... Uh, uh, de ondernemers die het organiseren met elkaar, die brengen de kosten op. De afgelopen jaren, uh, vanwege veiligheidseisen, zijn de kosten hoger omdat de eisen strenger zijn. Dat, dat, ja, dat heeft te maken met het aantal bezoekers, waarvoor nu uh, strengere normen gelden. Als je zo'n evenement wil doen, dan heb je te maken met zoveel beveiliging. Hoeveel bezoekers kunnen jullie kwijt? Dat kunnen we kwijt. Het is maar een klein straatje. Ik weet niet precies hoe je dat in getallen moet uitdrukken, want het loopt ook door natuurlijk, hè. Mm -hmm. Maar um, nou, in ieder geval gebaseerd op officiële tellingen zitten we aan een bepaalde, een bepaalde categorie, en dat betekent uh, dat de veiligheidskosten en de verkeerskosten uh, en de wegafzetters en de EHBO. Uh, gewoon wat meer zijn geworden dan wij gewend waren en, op te brengen met z'n allen. Dat moet nu via crowdfunding binnen gaan komen, wat jullie resterend uh, ja, nodig dat zou, hebben. dat zou een prachtige manier zijn uh, dat is sympathieker dan uh, toegang vragen bijvoorbeeld. Dat, dat maakt het nog ingewikkelder, want dan moet je gaan tellen. En dan uh, moeten er hekken en poortjes. En Hoe, hoeveel hebben jullie om... nodig? Nou, ik denk dat het gat nu ongeveer 15.000 euro is. En, en wat als, als het niet binnenkomt? Maar we gaan de hartjesdagen niet door. Dat is de enige oplossing. Ja. Ja. Uh, maar het is eigenlijk voornamelijk de veiligheidskosten die, uh, die opgebracht moeten worden. Voorzitter, Diana van Laar, dankjewel. En voor zo'n feestelijk festival gaan we naar mensen die een iets behoudender dagje uitzoeken. Die kunnen tegenwoordig namelijk terecht op refoveilingen.nl. Paul Joost Franje van revoveilingen.nl. Goedenacht. Goedenacht. Voor wie is jullie veilingwebsite bedoeld? Uh, onze veilingwebsite is. Uh specifiek voor de ja, uh, reformatorische doelgroep. En waarom richten jullie op die doelgroep? Uh, wij richten ons op uh, deze doelgroep omdat uh, wij denken dat er uh, in, uh, uh, voor de reformatorische doelgroep nog helemaal geen uh, website is waar, uh, waarin zeg maar, de uh, reformatorische aanbieder en mm -hmm. de reformatorische bieder uh, bij elkaar kan uh, komen. Uh, nou ja, goed, de uh, feilingssites uh, zijn nu... Uh, aardig op. En uh, er is eigenlijk gewoon nog helemaal geen uh, medium waarin uh, een uh, Revo, zeg maar om het uh, zo maar te noemen, een uh, uh, reisje uh, ja, uit zou kunnen zoeken of een dagje uit mm -hmm. uh, van een uh, revo aanbieder. Ja, maar meneer Franje, ik begrijp dat, hè, dat een, een Revo-dag uh, of een Revo-dagje uit dat zal niet op zondag plaatsvinden, maar verder, wat verschilt het dan verder? Ik bedoel. Ik neem aan dat de gereformeerde of reformatorische mensen, zo je wilt... net zo lief naar een attractiepark gaan, net zo lief naar het bos gaan... of zit ik daar helemaal naast? Nee, daar zit ik niet helemaal naast. Kijk, het doel van onze website is eigenlijk om um, een um, uh, middel te vormen... tussen de reformatorische aanbieder en de reformatorische bieden. Dus mm -hmm. um, voor de aanbieder heeft dit onder andere als, uh, vo als uh, voordeel dat... Um, zij zich nu echt helemaal uh, kunnen richten op haar doelgroep. Ja. Yeah. En um, kijk, zij hebben uiteraard, er uh, zijn gewoon een aantal, of uh, ja, er is een aantal media waarop zij zich helemaal op deze doelgroep uh, kunnen richten. Maar dus dan het geld, over het over geld de, moet eigenlijk uh, onder de uwe blijven. Wat zegt u? Dus het geld moet eigenlijk onder de uwe blijven? Uh, nee. Het is zeg maar, uh, zo zij hebben een aantal media waarop zij zich op deze doelgroep kunnen richten. Maar er is nog geen uh, verkoopmedia. Mm -hmm. Medium. En ja, dat willen wij hiermee vormen. En uh, voor de voor de aanbieder heeft dit gewoon echt als voordeel dat zij uh, moet via dit medium echt gewoon uh, helemaal hun doelgroep hebben. Ja. En dat als zij dus op een andere site dit zouden aanbieden, dan hadden zij ook uh, mensen binnen waardoor hun uh, doel uh, eigenlijk anders wordt als je het dan als uh, uh, voorbeeld bijvoorbeeld over een uh, park hebt, ja. bijvoorbeeld uh, ja, in de zomer uh, wil deze doelgroep gewoon ook een, uh, een uh, beetje ergens heen. Ja. Uh, en je hebt ook een aantal aanbieders die richten zich helemaal op uh, deze doelgroep. Uh -huh. Nou, als zij uh, dat gaan aanbieden via een andere veilingsite, dan weten ze zeker dat ze ook uh, ja, uh, afwijken van hun doelgroep. Ja. Ja, dat is, dus, uh, dat is dus gewoon een voordeel, want wij richten ons helemaal op die doelgroep en we weten ook gewoon uh, door onze marketing dat wij die doelgroep binnenhalen. Ja. Uh, daarnaast is het, uh, ja, is het voor de bieder ook een uh, voordeel, want zij uh, want zoals zo'n Revo uh, camping, er zijn gewoon heel veel uh, campings die nog helemaal geen website hebben. En als ze wel een website hebben, dan zijn ze het gewoon heel uh, moeilijk uh, vindbaar. En uh, zij zitten vaak niet op een uh, booking-site. Ja, dus het is, veille, het is een veilige plek op die manier. Ja. Nou, dan, ja, Dat is een duidelijk verhaal. Ik ben wel benieuwd wat er zo al tussen staat. Maar dat kunnen we op gaan zoeken op revoveilingen.nl. Pauw Joost Franje van revoveilingen.nl. Dankjewel. En daarmee zit uh, nog steeds wakker erop. Maar WNL gaat gewoon door. Met zometeen nu al wakker. In ieder geval het 125 jaar bestaan van het Concertgebouw. Goedenacht. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Nog steeds wakker. WNL Nieuws in de Nacht.